In Taiwan is meer bekend over de slachtoffers van de zware aardbeving... in het oosten van het land. Er zitten zeker vijf mensen vast onder het puin. Reddingswerkers proberen bij hen te komen. Ook worden meer dan 170 mensen vermist. Eerder werd al bekend dat er in Taiwan twee doden zijn... en zeker 200 gewonden. Honderden huishoudens in de regio zitten zonder stroom. De aardbeving in het oosten van Taiwan had een kracht van 6,4%.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 De uitbraak van het norovirus in Pyeongchang lijkt onder controle. De Zuid-Koreaanse autoriteiten hebben bekendgemaakt... dat de 1200 beveiligers van de Olympische Spelen... niet langer in quarantaine worden gehouden. Wel zijn er nog 11 zieken, 8 Koreanen en 3 buitenlanders. Zij worden nog apart gehouden. Het norovirus veroorzaakt braken en diarree en is erg besmettelijk. Uit voorzorg zijn er extra controles van de waterleidingen... rond het Olympisch dorp in Pyeongchang. President Trump wil een militaire parade in de VS... zoals die ook in Parijs wordt gehouden op de nationale feestdag in juli. Trump heeft het Pentagon in het Witte Huis bevolen... een enorme parade te plannen, schrijft de Washington Post. Het Witte Huis laat weten dat het ministerie van Defensie... de mogelijkheden bekijkt. Vorig jaar was Trump samen met zijn vrouw Melania... bij de parade in Parijs. Het weer, helder bij min 4 tot min 8... komende dag droog en zonnig... Pas in de middag komt het kwik een paar graden boven nul. Donderdag is er meer bewolking. Tot zover het NOS-journaal. ANWB-verkeersinformatie. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag bij de Schiphol-tunnel is een ongeluk gebeurd. De rechtertunnelbuis is dicht. Dit was de Verkeersinformatie. NPO Radio 1. NTR.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 Ja, En dan, dus en dan een... gaat het misschien niet alleen over de vorm van uh, aandacht in de vorm van concentratie. Maar ook uh, wat we wel en niet waarnemen. Uh, en dan kom je natuurlijk uit bij uh, Steven van der Stichel. Uh, die daar onderzoek naar doet. Uh, want wat wij waarnemen, uh, dat gebeurt niet altijd perfect, toch? Nee, je kijkt eigenlijk met je hersenen en niet met je ogen. Mm -hmm. En dat betekent dat je hersenen keuzes inmaken in wat tot je doordringt. En wat je meekrijgt van de wereld om je heen. En dat is niet alles. Je hersenen maken daar een selectie in.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 het is heel erg beperkt is waar je aandacht op gericht is... als je eruit gaat dat de ogen dat uh, meten. En daarom zijn die beelden ook zo inzichtelijk. Als je kijkt wat er daadwerkelijk op je netvlies valt van elk moment in de tijd is dat maar heel erg beperkt. En er we hebben net al even gerefereerd aan het aantal ongelukken... Die dat dat naar toenemen is door middel van... toch grotendeels beïnvloed be be be be door het gebruik van een mobiele telefoon. Denk ik wel dat dat daar mede door veroorzaakt wordt. Er zijn veel ongelukken bekend die echt veroorzaakt zijn... door de mobiele telefoon. Dat ja. mensen denken, ja, het kan wel leven... maar je ogen zijn secondenlang van de weg af...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 uh, ik spreek de taal zelf niet. Nee. Uh, maar een voorbeeld is. Uh, uh, peus. En pe dat is. Ja? Peus. En dat is de geur van. Uh, van oude. Um, uh, ja, old dwellings. Dus uh, oude huizen, oude kamers. Um, um, ja, beetje paddenstoelen. Beetje. beetje. Vochtig, ja, een schimmelig. Beetje muf, misschien wel. Ja. ja. Dus Ze hebben ook een muf. Ze hebben ook een muf. Maar ja. ze hebben nog elf andere woorden. Ja. Dus, uh, kan je daar nog een voorbeeld van geven? Uh, nou, bijvoorbeeld Lutput.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 Father who taketh the darkness away Father who teacheth the bird to fly Builder of rainbows up in the sky Father of loneliness and pain Father of love and Father of rain Father of day, Father of night, Father of black Father of white Father who build the mountains so high Who shape at the cloud or up in the sky Father of time and father of dreams Father who turn the rivers and streams Father of green, father of wheat Father of cold and father of heat Father of air and father of trees Dwells in our hearts and our memories Father of minutes, father of days Father of whom we most solemnly praise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 NPO Radio 1